in de Amerikaanse hoofdstad Washington en de staten Virginia en Maryland. Hij deed dat samen met een minderjarige. De sluipschutter krijgt morgen een dodelijke injectie toegediend... in een gevangenis in Virginia. Daar schoot hij een man neer bij een benzinestation. Zijn advocaten vinden dat de staat een man doodt die geestelijk ziek is. Hij zou leiden aan een posttraumatisch stresssyndroom... dat hij heeft opgelopen in de Golfoorlog. De huisartsen zijn blij met de hulp van de GGD... bij het vaccineren tegen de Mexicaanse griep... Volgens de Landelijke Huisartsenvereniging is dat een juiste beslissing, omdat het aantal risicogroepen is uitgebreid. Er komen in totaal ruim een miljoen mensen bij die het dringende advies krijgen om zich te laten vaccineren. Minister Klink heeft besloten dat ook kinderen van zes maanden tot en met vier jaar een risicogroep zijn. Ook de huisgenoten van baby's krijgen het advies om zich te laten vaccineren. En voor zwangere vrouwen geldt dat advies vanaf de vierde maand dat ze in verwachting zijn. Drie Amerikanen die in Iran zijn opgepakt worden aangeklaagd wegens spionage. Dat heeft de aanklager in Teheran bekendgemaakt. De drie werden in juli gearresteerd. Ze staken toen in het noorden van Irak de grens met Iran over. Volgens hun familie gebeurde dat per ongeluk toen ze wandelden in bergachtig gebied. Op spionage staat in Iran maximaal de doodstraf. Het Witte Huis noemde de drie Amerikanen jonge onschuldige mensen. Een woordvoerder pleitte voor een snelle vrijlating... Zwitserse diplomaten mochten pas eind september met de drietal praten. Zwitserland behartigt Amerikaanse belangen in Iran, omdat Washington zelf geen diplomatieke banden heeft met Teheran. Het weer bewolkt en lokaal wat regen. Vannacht en morgen wat meer regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt morgen 8 tot 11 graden.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 the brand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 Er is dus wel een hele belangrijke reden om te blijven gebruiken. Maar nu had je. je bent nu behoorlijk. Dus dat betekent zoiets van nou.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 Kijk voor meer agendapunten op www.thehoop.org. Ik ben bij hoop om af te kikken van mijn verslaving. Ik ga natuurlijk in een depressie. Ancalcine. Ja, 13 jaar lang. Identiteitsvraag. Mijn lichaam schreeuwde om hier. Ik zit hier ook voor een Ik van vergelopen schreeuwd. Steun het werk van de hoop. Maak uw gifto over op Giro 38 38 38. Of kijk op dehoop.org. Dank u wel.